Words. killing me softly with his song. Black Clef refugee. He cries well. We little face yeah, sitting yeah. up here on Refa the face. While I'm on this road, so I got my girl L. Uh -huh. one, one time, one time. Hey, yo, L, you know you do got the lyrics. Do the lyrics. Do, do, do. I heard he sang a good song. I heard he had to stop.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 Ja, ja, Killing Me Softly with His Song van de Fucci's. U heeft hem vast herkend, ook alweer een poosje geleden dat dat nummer speelde. U bent weer terug bij uh, ZFM Zandvoort, Zandvoort Lunch tussen 12 en 2. Met vandaag Lea Bos als sidekick en uh, ondergetekende Dolly Tempierik. Um, ja, het geluid van Zandvoort, we zijn er weer. We gaan door met de volgende nummer. Uh, ik heb voor u meegenomen ook in dit uur weer een zandvoorter. Het vorige, vorige, vorige uur oh, hadden we Alain Clark. En uh, nu heb ik voor u uh, Ruud Houweling met het nummer To Be Found. En als het goed is uh, gaan we strakjes, nou, niet in dit nummer, maar het nummer daarna kijken of we Joop van Nes kunnen bereiken. Maar we gaan eerst heerlijk luisteren naar de prachtige sound van Ruud Houweling. We all Ja, Ruud Houweling met het nummer To Be Found. Prachtig nummer. Wat vond jij ervan, Lea? Ik vond hem ook super mooi. Mooi, hè? Ja. Ja, die man maakt prachtige muziek. Heel mooi. Ja. We gaan uh, gauw door naar het volgende nummer. Neil Jong, ook zo'n prachtige muzikant met Hard of Gold.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 ZANG Nou, dit waren de Carpenters met Top of the World. Ook zo'n heerlijke feel-good nummer. Maar ik viel helemaal niet zo goed eigenlijk. Want ik, probeer, uh, of ik heb geprobeerd, terwijl u aan het luisteren was... om contact te krijgen met Joop van Nes. Uh, die, die zit te popelen om verslag te doen over het afgelopen weekend... waarin heel weinig gebeurd is, zegt hij. Alleen wat op voetbalgebied, maar in ieder geval... Uh, ik, ik krijg geen contact. Onze studiotelefoon wil geen verbinding maken. Dus helaas. Ja, kan ik u, moet ik u dat onthouden? Nou is er wel iets anders. En nou ga ik een hele nieuwe truc uithalen. Want dit heb ik nog nooit geleerd. Wat ik nu wil gaan doen. En ik ga het toch gewoon proberen. Want um, het afgelopen weekend. Uh, liep ik in een uh, warenhuis in uh, Zandvoort. En daar heeft uh, Karin Kaspers heel wat jaartjes uh, de leiding gehad. En uh, afgelopen zaterdag was haar laatste dag. En toen ik binnenkwam, toen was ik net op tijd om een verrassing bij te wonen. En dat die verrassing werd verzorgd door het Zandvoorts mannenkoor. En ik heb dat voor u gefilmd. Ik denk het is misschien even leuk om te luisteren. Maar nou moet ik het af gaan spelen op een manier wat ik nog nooit gedaan heb. Ik ga het nu proberen. Mocht het lukken, hoort u nu het uh, Zandvoortsmannenkoor die Karin Kaspers toezingt. Oh. Nu wel, Hij heeft me Nou, even een grapje tussendoor. Lijverslagje van, uh, van een onderdeeltje van het afscheid van Karin Kaspers. Die zoveel jaar, we zullen het dan maar zeggen, bij de HEMA gewerkt heeft. En we wensen haar natuurlijk uh, heel veel succes en plezier toe met alle vrije tijd... Die ze nu... Jeentje, er komt geen end aan, aan het snoer. Uh, uh, uh, die ze nu gaat krijgen. En ik hoop dat ze haar tijd kan gaan opvullen met allerlei leuke hobby's. Nou, in ieder geval, wij gaan door met het programma. En uh, ja, dus zoals ik al zei, uh, geen uh, verslag over het afgelopen weekend. Nou, en daar voel ik me heel erg, heel erg blue van. Jij ook niet, Lea? Voel jij jou niet een beetje... Super blue. Ik heb helemaal de blues... Ja. Ja, en weet je wie nog meer de blues heeft? Nou. Eric Clapton. Oeh, all the blues. Used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way it's a price I have to pay. I found then that love is no friend of mine. I should have known better. Time after time.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 so many years since i'd seen your face here in my heart there's an empty space where you you. Tilkate Blues. Nou, we, we beginnen er een beetje overheen te raken. En nou had ik een nummer meegenomen om uh, uh, um de zomer een beetje uit uh, te zwaaien. Want ja, uh, ik denk dat wordt helemaal niks meer in dit jaar hier in Nederland. Dus ik had zo'n nummer meegenomen dat begon als Do uh, um, we gonna say goodbye to this summer? En, en nou, nou vertel jij net uh, een uurtje geleden dat de zomer aan het eind van deze week weer gaat beginnen. Maar goed, ach, ik ga hem toch maar gewoon draaien, want het is een hartstikke leuk nummer. Oh, dat, dat was weer een ander nummer nog. <laughs> ja, Sealed with a Kiss van Brian Hyland. Oh, zo mooi komt ie.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 Grote vraag wordt nu of een boswachter zomaar een dier dat niets markeert en geen gevaar vormt. Op klaarlichte dag op privéterrein in het bijzijn van mensen, zowel volwassenen en kinderen, maar ook honden... een herten mag doden en volgens getuigen is ook de afschot dierontvriendelijk en ondeskundig verlopen. Zelfs na drie geweerschoten was het dier nog levend... waarop de boswachter in kwestie besloot het dier de keel door te snijden met een mes. Dit alles heeft de getuigen enorm gechoqueerd. Hertenfluisteraar Willem van der Sloot laat, er, laat het er niet bij zitten...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 Uh, hebben wij nog het uh, telefoonnummer van de Ja, toevallig? mocht u een, een, een getuigenis willen en kunnen afleggen... dan kunt u telefonisch contact opnemen met het nummer 09008844. Op circuit Zandvoort is vanochtend een motorrijder onderuit gegaan. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het is niet bekend wat de toedracht van het ongeluk is... Er was een traumahelikopter aanwezig om eerst hulp te bieden aan het slachtoffer. Het slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. Uh, dinsdag 27 augustus is er een informatiebijeenkomst omtrent de Formule 1. Uh, ik zal even voorlezen wat er uh, hier op de site staat. Uh, tijdens de informatiebijeenkomst informeren wij u over de voorbereidingen voor de organisatie van de Formule 1 en welke plannen in ontwikkeling zijn. Als meer details bekend zijn over onder andere beschikbaarheid. En veiligheid vertellen wij u hierover op de, een volgende bijeenkomst. Ook vertelt de organisatie van Dutch Grand Prix u over het programma van de racedagen op circuit Zandvoort. En na de presentatie kunt u vragen stellen. Uh, als u zich wil aanmelden voor deze bijeenkomst... dan stuurt u een e-mail naar formule1.zandvoort.nl... onder vermelding van aanmelding informatiebijeenkomst 27 augustus. U kunt ook bellen met het klantcon, uh, klantcontactcentrum. Uh, telefoonnummers 14023. Uh, geef aan dat u zich wilt aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Dus uh, dit is op uh, dinsdag 27 augustus 2019. Uh, de aanvang is om half acht, maar de dus zaal is open vanaf kwart, uh, kwart over zeven. En het is in de blauwe tram op het Louis-Davidskerée 1. Nou, hartelijk bedankt weer voor uh, al je mededelingen. En uh, wij gaan door naar weer het weerbericht.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 Do you want his number, or shall I be the one to call? I haven't seen him much at all. It could be weird, but I think I'm into it. You know I'm one for the overly passionate. I like you, and I like him. We could all be. Think I'm into it, you know I'm one for the overly passionate. I like you and I loved him. We could all be the best kind of friends. You said you're into closure. Shake hands like you're supposed to. die hadden we natuurlijk al een keer gehoord. Hè? Maar ik was even aan het overleggen met de sidekick. Want uh, inmiddels mag ik melden. Kijk, en dan denk ik, oh, het staat toch helemaal voor niks. Hè? Onze, onze technische afdeling. Want uh, zoals u weet uh, hadden we een half uurtje geleden geen externe verbinding. En kon ik dus geen gesprek hebben met, uh, met Joop van Es. Maar inmiddels is het technische probleem opgelost... En als het goed is, heb ik aan de telefoon Mona Meijer. Dat klopt, ja. Dat klopt, hallo Mona. Ja, ja. Nou, fijn dat we elkaar even kunnen spreken. Want uh, vorige week uh, kwam mij iets ter oren... waar ik een heel warm hart van kreeg. Mona Meijer, ik zal je eerst even voorstellen. Want uh, jij zit, meen ik, in het bestuur van de ruilwinkel van Zinkel, toch? Of oh, vergis ik ja, me? ja, ja. Ja, nee, dat is zo. Ja, ja, en nu hebben jullie iets heel bijzonders gedaan. En ik denk, nou, dat, dat, daar gaan we het eens even over hebben. En ik hoop ook dat heel veel mensen jullie voorbeeld gaan volgen. Vertel, wat hebben jullie gedaan? Nou, wij zijn dus de ruilwinkel in Zandvoort. Daar kunnen mensen uh, artikelen brengen die ze niet meer willen. Ja. En dan kunnen ze bij ons uitzoeken. Maar er zijn ook mensen, vooral toeristen onder andere, die bij ons kopen. Nou... Als je iets koopt, krijg je geld. En wij sparen dat op. En dan kunnen we onder zoveel tijd donaties geven. Ja. En wij willen zoveel mogelijk donaties geven in en om dus aan Zandvoorts of organisaties die zich echt daarvoor inzetten voor Zandvoort. Ja. Nou, wij laten ook in de krant dat er een nieuw Joods monument komt in de mm -hmm. Mensenstraat. En dat er steentjes gekocht konden worden. Dus wij hebben al meer bijgedragen aan de. Even kijken, de struikelstenen heet dat, hè, in Zandvoort. Ja, die, die zijn in de stoep ooit gelegd, hè? Ja, eh, voor de huizen waar Joodse mensen gewoond hebben, die weggevoerd zijn. Ja. ja. Wij hadden daar ook aan, uh, aan gedoneerd. Dus ook ja. een paar stenen daarvoor uh, gegeven. En toen la lazen we natuurlijk dit bericht. En dachten we, nou. Uh, dat is een mooie donatie om te geven. Uh, dat de geld van is, die al hun spulletjes opbrengen... toch ook weer naar Zand in Zandvoort blijft. En vooral ook natuurlijk aan de Joodse families ja. die omgekomen zijn. Want ik heb even het prachtige boek Jood Zandvoort in beeld. Wat in 2016 werd verkocht in de kerk... Waar het hele Joodse leven in Zandvoort werd beschreven. En dan, ja, dus de Joodse gemeenschap had toch wel heel veel invloed op Zandvoort vanaf 1880 tot 1951. Ja, dus jullie ja, hebben de... een, een, een donatie gedaan aan. Het Joods Monument, want uh, ja. dat, dat staat dus uh, allemaal te gebeuren. Alleen moet er nog heel veel geld voor komen. En daar kun je dus bouwsteentjes voor kopen, zeg maar, hè, als particulier ja. of als onderneming. En jullie hebben ook een aantal steentjes gekocht, hè? Ja, we hebben er honderd gekocht. Honderd? Ja. En dat betekent, ja, ze zijn 15 euro per stuk. Dus wij, ja. schenken, wij geven een donatie van 1500 euro. Dus dat er 100 steentjes, dat wij 100 steentjes, uh, dat er voor 100 steentjes gemetseld kunnen worden. Van fantastisch, de fantastisch. Ja. Kijk, dan, dan gaat het tenminste lekker snel, hè? want er moet nog heel veel geld binnenkomen, mensen. Ja. En uh, ja. het is natuurlijk prachtig dat u. Uh, als u, als u bij de ruilwinkel van Sinkel iets achterlaat... dat u dan ook weet dat het geld dat het opbrengt... altijd weer naar een goed doel terugvloeit. Ja, ja toch? Ja. Ja, ja. Waar, kun, waar kunnen de mensen jullie vinden? Nou, onze winkel is op de Grote Kocht. Ja. Aan de kant van Alderheijn. Ja. En op nummer 21. Ja. En wij zijn vanaf woensdag tot met zondag open. En van welke uren? Nou, het is altijd een beetje van 11 tot 4. We hebben ja. aangepaste tijden, want we werken daar met 10, 11 dames. Dus, en allemaal vrijwilligers, allemaal hele enthousiaste vrijwilligers. Dus we zijn altijd open van 11 tot 4. Op zondag een uurtje later. Oké. Okay. Nou, ik vind het fantastisch Mona, ten eerste wat jullie uh, gedaan hebben en dat jullie weer een prachtig doel hebben gevonden. En nogmaals, ik zei het al aan het begin, ik hoop dat heel veel mensen, Zandvoortse mensen en in de omgeving, jullie uh, initiatief zullen volgen door dit keer voor het Joods Monument een, uh, een donatie te doen, of aan het Joods Monument moet ik zeggen. Ja. En uh, ik hoop dat jullie nu weer gaan sparen voor weer een mooi nieuw doel. Mocht het zover zijn, hoor ik heel graag van jullie wat dat nieuwe doel weer is. Ja. En dan kunnen we daar misschien ook weer even over praten. Dus ja, lieve Zandvoorters, uh, u hoort het van Mona... Uh, ook u kunt bijdragen aan het Joods monument. En ook u kunt bijdragen aan alle andere mooie doelen... die via de ruilwinkel van Sinkel, die u kunt vinden op de Krocht 21... Uh, dat u daar ook aan kunt bijdragen door uw spulletjes daar naartoe te brengen. En zodat zij het weer een nieuwe bestemming kunnen geven. Mona, ik, ja. ik, ik, ik denk ik dat ik we... nog even melden? Ja, dan natuurlijk. Dan we... Ik wou net zeggen... We hebben, we hebben, is er nog iets wat we moeten bespreken? Ja. <laughs> we hebben ook een donatie gedaan... Uh, afgelopen week aan de Jeux de Bouw... Uh, vereniging van Volkstein die hun uh, baan moest opgeknapt worden. En daar ja. hebben we toch heel veel... standvoorters plezier van. En we hebben Kika een groot bedrag gegeven. Want het onderzoek van kinderkanker... vinden wij toch ook wel heel belangrijk... Absoluut, absoluut. Ja. Nou, en kijk, zo, zo gaat de cirkel weer rond, hè? Ja. Dat is hartstikke mooi. Dus keep up the spirit. Ik wens jullie heel veel succes in de toekomst... zodat jullie nog enorm veel mooie doelen kunnen steunen. En ja. uh, deze twee acties zijn natuurlijk ook weer helemaal grote klassen. Ja, en alle zandvoortjes dus bedankt hè, voor de mooie spulletjes die ze brengen. Zo is dat, want zonder die mooie spulletjes kan je ja. niks, hè? Nee, nee, zo is het. Dat, dat hebben we niet. Okay. Ja. Hé, hey Mona, ontzettend bedankt dat je ons even een toelichting wilde geven. Ja, fijn hartelijk ja. bedankt. Oké, okay, dag, tot dag. gauw. Dag, fijne dag nog. Ja. Dit was uh, Mona Meijer uh, van de ruilwinkel van Zinkel. En wilt u ook meebouwen aan het uh, Joods monument? Dat kan als u gaat naar de website van het Joods monument. Zandvoort.com Slash bouwstreepje ook mee streepje aan dit monument. Of zonder streepjes dat weer. Nou ja, in ieder geval naar het Joods monument Zandvoort. Dan vindt u het vanzelf wel. En daar vindt u alle informatie uh, over hoe u zo'n steen voor 15 euro kunt kopen. En zodat het Joods monument uh, verwezenlijkt kan worden. We hebben, u heeft nog van ons de goede artiest in het licht. Uh, we gaan naar uh, Donna Hightower. Artiest in het licht. Talking everywhere you go You're trying to give another man A help and a hand He will take your kindness For a week of stand Never do to others What they do to you Try to find another way To make it through. What I say is what I know Try to get a favor Going from door to door You stop and pray get a step ahead it takes a hundred miles an hour what i take is what i know try to get a favor going from door to door you stop and pray you know that's out of style get a step ahead it takes a hundred miles now you try to give another man a help and a hand he will take your kindness for a week a stand never do to other To them before they do it to you. Ha. What you do and what you say has a lot to do with how you live today. What you want and what you make. Everybody knows it's only what you take, or now or what you see. Be the same thing because you're gonna say yes, and they're gonna say no, and then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something, you try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a week to stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you, <laughs> forget get it, it's gonna be some other kind of thing. So you try to. Ja, ja. Lea, vertel. Jij weet alles van deze, of tenminste alles. je weet wel wat van deze dame, denk ik. Ja, Donna Hightower. Super gave stem trouwens. Moet ik ook nog even zeggen. Mooi, ik hè? hou hier echt van. Lekker dat, dat, dat raspje eroverheen, weet je wel. Nou, ja. Ja. Uh, Donna werd geboren op 28 december in 196. 36. En zij overleed op 19 augustus 2013. Ah, dus het is haar sterfdag vandaag. Precies. Ze uh, op in Los Angeles en werd uh, daar heel erg beïnvloed door de gospelmuziek en later ook door de jazz. In uh, 1951 werd ze in Chicago toevallig ontdekt en kon ze zingen in het orkest van Horace Henderson. Uh, kort na haar ontdekking maakte ze haar eerste plaat I Ain't In the Mood, door haarzelf geschreven, met dus begeleiding van Henderson. Uh, in 1959 ging ze in Europa werken, waar ze optrad in Engeland, Zweden, Spanje, Duitsland en België. Uh, ze heeft een tijdje in Frankrijk gewoond en ook uh, songs opgenomen in het Frans. Uh, en daarna heeft ze ook nog eens 20 jaar in Madrid gewoond, in Spanje. En daar won ze verschillende prijzen op Songfestivals. En nam ze ook succesvol Spaanstalige platen op. Goh. Nou, en er is weinig veranderd sinds ze dit nummer heeft ingezongen. Hè? De, this World Today is een mes. Uh, Want het is nog steeds een zootje. <laughs> ah. Ik heb trouwens best nog wel een uh, hele leuke artiest in het licht meegenomen. Laten oh, we die ook meteen even doen. En dan ga jij gauw even. Of, oh, je hebt het allemaal al opgezocht. Haha, kijk eens voorbereiding. aan. voorbereiding. Nou, <laughs> de volgende: uh. Artiest in het licht. I can't take it I'm so lonely Gee, I need you so I can't take it Oh, I wonder Why you had to go I remember all the good times that we had before. Cheers on my pillow. Vertel ons, wie is dit? En waarom draaien we deze in de rubriek Artiest in het licht? Nou, dit is de enige echte Johnny Nash. Wow. En komen wij. Hij begon zijn zangcarrière in een koor van een uh, baptistenkerk. Oh. Uh, op zijn dertiende, dertiende kreeg hij lokale bekendheid in Houston... door een optreden in de televisieshow Matinee. Uh, en rond 1956 zon Johnny Nash allerlei zijden. Van country tot soul en van pop tot easy listening... Uh, en daarom kreeg Johnny Nash in datzelfde jaar een eigen televisieshow... waarin hij zeven jaar lang optredens verzorgde. Uh, in 1971 woonde Johnny in uh, Engeland. Daar werd in 1972 zijn bekendheid van, uh, van Stir It Up... het is een nummer uh, origineel oh, van ja. Bob Marley. Oh, ja. uh, dat werd een hit daar. En datzelfde jaar bereikte zijn nummer I Can See Clearly Now uh, de top vijf. En in no november bereikte dat nummer de toppositie in de Amerikaanse hitparade. Was dat van Johnny Nash, dat nummer? Uh, ja. Jeetje, ja. Ja. wij dachten allemaal van Lee Towers. Oh ja, en hey, bij Kledis Knight en de Pips heeft het ook gezongen natuurlijk. Ja, maar dat, dat was dus cool. origineel van Johnny Nash. Dat I can see ik clearly well. now, ja. mijn bril is, is cool. schoon. Ja, precies. <laughs> uh, in 1985 trouwens maakte Nash een terugkeer in de hitlijsten met Rook Me Baby. Welke in de Nederlandse top 40 goed was voor een 18e positie. Oh. En in het Verenigd Koninkrijk voor een 47e positie. Jeetje, wat een verschil, zeg niet te geloven. Ja. Dus hij is jarig vandaag. Uh, nou, weet je dat ik dat dus vergeten ben op te schrijven? Dus ik ga oh. dat even voor je checken. Ja, ja, ja. Want uh, dat is misschien ik wel iets belangrijk. Zeg wat natuurlijk helemaal niet. Uh, ja, zeker. Uh, geboren op 19 augustus 1940. Ja. 1940, dus wacht even. We zitten in 2019. Dus dan... Uh, uh, jeetje, dan is hij al bijna 80 zeg. Volgend jaar wordt ja. hij 80. Wow. wow. En moet je kijken met een jong koppie die op die foto heeft. Ja, niet precies er op de, de Wikipedia-pagina, inderdaad. <laughs> ah. <laughs> nou, de, de uitzending uh, zit er weer bijna op. Als ik zo kijk, we hebben nog uh, geen eens een minuut meer. Uh, ja, een minuutje hebben we ja. nog. En eigenlijk is dat natuurlijk te kort om nog een nummer te gaan draaien. Dus... Ik denk dat we maar... Afscheid van u nemen. Ik ga u alvast heel hartelijk bedanken voor het luisteren de afgelopen twee uur. En ik hoop dat u het een gezellig programma heeft gevonden vandaag. Wij vonden het in ieder geval heel leuk om te dat doen. Zeker weten. Goed zo. En ik bedank jou, Lea, voor je bijdrage. Want het Keen scheelt probleem. mij weer een hele bos zenuwen. <lacht> <lacht> Dan zit ik hier toch iets rustiger. Ja, en ik vind het ook gezelliger met z'n tweetjes. Is ook zo. En uh, ik kan u melden dat woensdag Zandvoort lunch er weer is tussen 12 en 2 met collega Hans Wassenaar. Donderdag weer een uitzending met Roy van Buringen en vast weer een leuke gast. En vrijdag heeft hij een extra uitzending en dan doet hij een uitzending samen met Sandra Lissenberg. Dat wordt natuurlijk ook weer feest. Dus nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag toe en wat mij betreft...